5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal de vraag... is de directeur van de Nederlandse Bank, Klaas Knot... een rasoptimist of is het einde van de recessie inderdaad nabij? Wat zou premier Rutte hiervan vinden? Gert Kluk met het NWS-journaal. Premier Rutte waarschuwt voor te veel optimisme... na de uitspraken van DNB-president Knot over het herstel van de economie. Knot zei dat hij het gevoel heeft dat Nederland uit de recessie is.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 Vandaag praat het kabinet, de coalitie en oppositie... verder over aanpassingen aan de begroting voor volgend jaar. Het kabinet hoopt zo een meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen. Een afluistersysteem uit de tijd van de Sovjet-Unie... moet de veiligheid garanderen op de Olympische Winterspelen in Sochi. De apparatuur is overal op het Olympisch Park aangebracht... schrijft de Britse krant The Guardian. Zowel sporters als bezoekers kunnen ermee worden afgeluisterd. Al het telefoon- en internetverkeer kan worden gevolgd en gefilterd... zonder dat providers daar iets van af weten. Het systeem werd in de jaren tachtig ontwikkeld door de toenmalige KGB en is onlangs weer in gebruik genomen door de huidige Russische Veiligheidsdienst, de FSB. Ook ING-klanten krijgen de mogelijkheid om onder voorwaarden hun hypotheek versneld af te lossen. Daarmee hebben nu de vier grootste banken van Nederland gehoor gegeven aan de oproep van minister Dijsselbloem. Die wil dat banken geen boeterente rekenen als klanten versneld hun hypotheek aflossen. De regeling van ING geldt net als die van ABN AMRO... voor klanten waarvan de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning. Bij de NS, SNS en de Rabobank geldt de regeling alleen voor mensen... die geld uit een fiscaal vrijgestelde schenking... tot 100.000 euro hebben gekregen. Zij kunnen, ook als hun huis niet onder water staat... dat geld boetevrij inzetten om de hypotheekschuld voor snel te verkleinen.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 Een omstreden figuur, maar het is toch een van de grootste begrafenissen zal het worden in Israël. Er zijn al bijna een half miljoen mensen op de been in Jeruzalem om de man te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. De Israëlische politie heeft het centrum van Jeruzalem afgesloten in verband met de begrafenis vanavond. Veel politieagenten zijn op de been om de orde te handhaven. De zoektocht naar drie vermiste zeelieden op de Noordzee is deels gestaakt. De, de drie, twee Filipijnen en een Indonesiër, zaten op een zogeheten guardvessel. Een boot die moet voorkomen dat andere schepen te dicht bij een booreiland komen. Een boot werd vannacht aangevaren door een visserschip en zonk. Meer dan 13 uur is er op de Noordzee met schepen en helikopters naar de drie gezocht, maar zonder resultaat. Die zoektocht is nu gestaakt. Wel wordt nog in het wrak gezocht door duikers en met een op afstand bestuurbare onderwatercamera.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 Het is wat minder druk dan normaal. De meeste dagelijkse file staan in de regio Rotterdam. Een enkele file valt op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen Maastricht Airport en Urmond 5 kilometer. Door een technische storing is er één rijstrook dicht. De A9, Amstelveen naar Alkmaar. Voor de Afrit Haarlem-Zuid 5. door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En de langste dagelijkse file bij Rotterdam... die staat op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Spijkenisse 12 kilometer.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 7 over 5, goedemiddag. Een optimistische boodschap vanochtend van Klaas Knot... de baas van de Nederlandse bank. Hoewel de harde cijfers er nog niet zijn... zegt mijn gevoel me dat we op dit moment al uit de uh, recessie zijn. En dat optimistisch gevoel van Knot is inmiddels in Den Haag gewikt en gewogen. Kun je er politiek voordeel mee doen of juist niet? We gaan er binnen of we gaan naar Wilco Bam? Want Wilco, als dat klopt... dan staan we aan de vooravond van een periode van economisch herstel. Denkt, voelt hoopt natuurlijk de baas van de Nederlandse Bank. Dat is dan goed nieuws voor het kabinet. Ja, het is natuurlijk goed nieuws. Maar het is natuurlijk nog maar de vraag hoe groot dat herstel zal zijn. Uh, welke groeipercentages we gaan uitkomen. En uh, de meeste economen geloven toch niet... dat die groeipercentages binnen afzienbare tijd heel erg hoog zullen worden. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de top van het kabinet... er terughoudend reageert op de uitspraak over zijn gevoel van Klaas Knot. Eén u maakt nog geen zomer. Uh, premier Rutte was er vanmiddag ook als de kippen bij om al te veel optimisme maar meteen in de kop in te drukken, want we zijn er nog lang niet. Kijk, de heer Knot kan natuurlijk heel goed zien wat er in de economie gebeurt. Uh, tegelijkertijd denk ik dat we moeten oppassen... Uh, dat we de voorzichtige positieve signalen van de laatste weken... Uh, dat we die overdrijven. Er moet nog heel veel gebeuren. Ja, en ook vicepremier en minister van Sociale Zaken... die waarschuwt dat de uitspraak van president Knot goed nieuws is... maar dat het pas echt weer goed gaat als de werkloosheid gaat dalen. En dat is volgens Asscher nog lang niet het geval. Nou, voor mij is die, pas, uh, is die pas echt afgelopen als je die, die, het ergste cijfer waar we mee te maken hebben, de werkloosheid, als je die ziet dalen. Dan nou is die toevallig vorige maand gedaald, uh, maar ik vrees dat je daar nog niet van eens waar uw uh, zomer mag maken. Uh, we zullen daar ook een trend moeten zien en de voorspellingen zijn dat dat echt nog even op zich laat wachten. Ik ben blij dat we, dat we uit de economische recessie lijken te zijn, uh, maar de crisis die mensen voelen is die van de werkloosheid, dus we moeten wel hard doorwerken. Hmm, dat is toch een beetje voorzichtig optimisme hè? bij Rutte en bij Ascher. Dan zou je kunnen denken: heeft dat mogelijk gevolgen voor die extra bezuinigingen van 6 miljard euro? Kan die van tafel? Nee, er geen sprake van vindt het kabinet. Want ook met die extra bezuiniging van 6 miljard... blijft het begrotingstekort nog ruim boven de 3 procent. Dat betekent dat er jaarlijks de overheid... nog meer dan 20 miljard meer uitgeeft dan er binnenkomt. En volgens vicepremier vice Asscher kan er dan ook geen sprake van zijn... dat die 6 miljard nu van tafel gaat. Ja, die, die 6 miljard is een, is een afspraak... om de schulden niet te ver te laten oplopen. Met die 6 miljard verwacht men... Dat er volgend jaar nog steeds een enorm tekort is in de overheidsfinanciën, dat draait niet 1, 2, 3 om. We zullen daar de komende jaren voor nodig hebben om meer te gaan groeien. Dan gaan ook die overheidsfinanciën het wat beter doen. Gelukkig hebben we het pakket wel zo ingericht dat de economische groei overeind blijft. Dat de werkgelegenheid niet verder wordt aangetast. Ja, volgens je kan er dus inderdaad geen sprake van zijn... dat die extra bezuiniging van 6 miljard van tafel gaat. Want er moet nog heel veel gebeuren... om de Nederlandse begroting weer in evenwicht te krijgen. Dus de gesprekken over de begroting... die op dit moment op financiën worden gevoerd... die gaan ook gewoon door. Want die 6 miljard die moet worden gevonden. Het temperen van de verwachtingen door de politici... op die mooie, hoopvolle cijfers van de rekenmeesters... gaan we van Den Haag naar Woerden. Want Josephine Trehi, jij gaat daar eens even praten... bij een bouwbedrijf, om te horen hoe dat nieuws daar is uh, aangekomen. Ja, klopt ja. Radix en Veerman heet het uh, bouwbedrijf hier. En hier waren we een uh, paar weken geleden ook, uh, collega Mayno Remmers, omdat ze uh, zware tijden hebben meegemaakt. En uh, we zijn op uh, een van hun bouwprojecten, ja, dank je, het hek hier. En uh, als ik door het hek kijk, er wordt namelijk nog heel weinig gebouwd, want uh, jullie motto is eerst verkopen dan bouwen? Klopt inderdaad. Ja, uh, we hebben hier 12 uh, woningen in de verkoop vanaf 198.000 euro. En de gedachte was: we verkopen eerst en dan pas uh, gaan we verder met de voorbereiding. Want dat kost gewoon ontzettend veel geld. Ja, en er is nog heel weinig verkocht? Ja, er zijn vier woningen verkocht. Dus twee herenhuizen, vier woningen. En uh, ja, dan merk je dat, uh, ondanks dat er 40 geïnteresseerden op de eerste informatieavond uh, zijn al afgekomen, dat eigenlijk de tendens via de makelaar is dat de financiering niet wordt uh, gehaald door de meeste mensen. Dus. Uh, Vandaar dat we nu door het hek kijken naar nog een uh, ja, bouwval, een, een, een oude showroom is het hè? Ja dat klopt, dat is een oude uh, uh, zeg maar showroom van een uh, inrichtingsbedrijf geweest. En dat heeft hier jaren gezeten en uh, sinds de ontwikkeling uh, dat wij dat hebben overgenomen zijn we bezig hier dus, uh, deze grondgebonden woning aan het uh, ontwikkelen. Ja Piet en, er nu... en Erik Veerman, vader en zoon, 71 jaar oud is uw bedrijf al. Ja, dat klopt. 71 jaar. Ja, sinds 2 oktober eh, zeg maar 1942, dus dat is bijzonder. En eh, we hopen het nog 70 jaar vol te houden. Ik zal het niet meer meemaken, denk ik. Maar wellicht de andere generatie wel. Nou hoorde ik u een paar weken geleden ook vertellen tegen Mino Remmers... Hè, we hebben voor miljoenen aan uh, werk op de plank liggen, maar we krijgen het niet verkocht. Ja, dat is een van de grootste bottlenecks op dit moment in de markt. Omdat de rente gemiddeld genomen, de hypotheken die verstrekt worden aan kopers, relatief hoog is. Als je kijkt wat de Euribo is en wat de marktrente doet. En waar mensen als particulieren zeg maar, voor kunnen en moeten financieren. Nou, dat is dus relatief veel te duur. Maakt u dan vanmiddag een... Uh... Klein dansje toen u hoorde wat Klaas Knott te zeggen had. Nou, ik ben heel tevreden met dergelijke berichten. Ik hoop dat dat het eind van het dal is. Ik hoop dat het dal ook snel omhoog zal gaan. Zodat we dus uit het dal komen en dat wij zeg maar, die positieve reacties... zeg maar, om kunnen zetten in daadwerkelijke activiteit om te gaan bouwen. Want hoe zou dat werken? Zouden mensen dan vanavond thuis komen aan het eten... gaan zitten en zeggen, nou schat... Wat ik nou vanmiddag hoorde, de Nederlandse Bank vindt dat het einde in zicht is van de recessie. Zullen we toch maar gaan kopen? Nou, ik denk dat mensen inderdaad met dit soort berichten er serieus over gaan nadenken. Omdat we toch op het dieptepunt van die markt zitten. Ook eerder zullen beslissen om dan toch maar te kopen. En die tendens die doet zich ook op dit moment voor. Dat merken we. Dus ik hoop dat, dat dit soort berichten, zeg maar, nog meer komen. Ik wens u succes. Ik ga straks uh, kijken bij de kinderopvang, Tim. Daar waren we ook een paar weken geleden. Daar hebben ze het ook heel zwaar. Mensen houden hun kinderen thuis, hè, omdat ze zelf hun baan verliezen... en geen geld meer hebben. Kijk hoe ze het daar uh, vinden. Oké, okay, Josephine, tot later dan. En goed op te horen daar woorden. Daar toch meer optimisme dan het uh, realisme wat we hoorden in Den Haag. Dan moeten we toch terugkeren naar die uitspraken... van Sint, uh, de Nederlandse bankpresident Klaas Knot. En dat doen we met Erik Bartelsman. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit. Van Amsterdam. Knot zei. Dit vanochtend ruim een maand voordat het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. met de officiële groeicijfers komt. Dat klopt, maar het gaat natuurlijk wel over het derde kwartaal. Het is nu al een week, ligt nu al een week achter ons. Dus Knot is niet aan het, aan het voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij is, kan op basis van cijfers die hij gezien heeft vrij gerust. Uh, weten, uitrekenen, dat het derde kwartaal positief gaat worden. Hij heeft uh, voorkennis, heet dat dan? Nee, nee geen voorkennis. Het zijn, uh, uh, nou, sommige dingen zijn niet voor iedereen toegankelijk, maar een heleboel cijfers zijn wel toegankelijk. Uh, stel, je gaat naar de haven in Rotterdam en je gaat daar gewoon containers geven, containers tellen. Dan kom je eruit dat hey, die containersverschepingen die zijn omhoog gegaan. Ja. Uh, je kijkt naar relevante wereldhandel, je kijkt naar consumenten en producenten die staan op uh, de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wat ze niet hebben, wat wij niet hebben, zijn bijvoorbeeld financiële gegevens uh, die de banken aan de Nederlandse bank leveren over de... Uh, Financiering over de hypotheken die verstrekt zijn. Maar daar blijkt dus ook al dat er beweging in de markt zit. Ja, wat denkt u? Is het een enkel lichtpuntje? Of is dit echt het begin van flink economisch herstel? Nou ja, kijk, het gaat over de toekomst. Uh, ik ben econoom, ik weet dat je de toekomst niet kan voorspellen. En heel veel oh. mensen doen alsof, maar dat, dat, dat kunnen we niet. Wat we wel kunnen zien is, is waar gaan dingen heen? Wat, is, wat zijn de dingen die Nederland bewegen? Nou, vooral export helpt Nederland. En Frankrijk en Duitsland, daar heeft het herstel ingezet. En wij exporteren heel veel naar die landen. Exporteren heel veel naar de rest van de wereld. En dat trekt al uh, enkele kwartalen goed aan. Dus wij hobbelen erachteraan en drijven en gewoon mee. Dus wat is het, een enkel lichtpuntje op dit moment? Nou, ik zie, het, ik zie de groei wel komen. Daarnaast het verhaal wat we net hoorden over de woningmarkt. Nou, de hypotheekrente is één deel van een beslissing om een woning te kopen. Een ander deel is van, gaan de prijzen nog verder zakken? Ja, het nou, knop zit erover, is, de huizenmarkt is aan het uitbodemen. Nou ja, daar zijn de signalen ook. Van, uh, mens, mensen hebben enkele jaren lang eigenlijk geen huis, nieuwe huizen gekocht. De bouw ligt op zijn gat. Er zit dus wat achterstallige vraag uh, naar woningen. Zodra mensen doorhebben dat... dat, dat dat de kans dat de prijzen volgend jaar nog lager zitten... dat dat voorbij is. ja, dan komt toch die beslissing om te kopen sneller vooruit. En ja, daardoor is, kan dat, ineens... is dat wishful thinking? Want ik, ik, ik hoor hem ook zeggen, het gebeurt niet in het hele land. Erg robuust is het nog niet. Eh, praten we elkaar niet een, een afscheid van die recessie aan? Nou, we, we praten ons eh, liever... Eigenlijk hebben we ons, <laughs> elkaar de recessie ingepraat in Nederland. En ja, daar praat je jezelf op een gegeven moment ook weer uit. Het maar gaat houden dus... we ons dan voor de gek? Nou, de economie behouden, de economie dat doen we zelf, dat zijn we zelf. Dus uh, en helaas is het allemaal zelf, collectief. Dus als wij met z'n allen beslissen om allemaal meer te gaan sparen morgen, ja, dan stort de economie in. En dan ben je gek als je in je eentje toch gaat uitgeven, want je bent je baan kwijt. Dus het is toch iets van collectieve waan. En ik zie nu dat mensen, ja, ze zijn een beetje recessie moe. En nu zien we het buitenland optrekken. Daar, daar komen we mee omhoog. Uh, mensen willen toch een keertje weer een groter huis of een ander huis... of toch weer verhuizen. Uh, dus, dus dit soort bewegingen komen op gang. Dan horen we ook vandaag een uh, advies van Klaas Knot... van de Nederlandse Bank aan de politiek. Hij zegt, en ik citeer letterlijk... het zal toch niet zo zijn dat de politiek dit ontluikende herstel... waar we al twee jaar op wachten, in de knop zal breken. Zijn woorden? Uh, ja, de, de politiek die heeft toch wel veel te maken met dat vertrouwen. Hoe uh, Hoort hij dat te zeggen als president van de Centrale Bank? Uh, nou, het is niet meer dat hij heeft niet gezegd uh, uh, met zijn vingertje van ik ga jullie wat aandoen als je dat doet. Daar, heeft, daar gaat hij niet over. Maar hij zegt wel, het vertrouwen van mensen hangt wel af van hoe netjes de politieke partijen in Den Haag hiermee omgaan. Dus het is wel. Uh, het, het, het legt wel de verantwoordelijkheid neer in Den Haag. om. Door te gaan en beslissingen te nemen die nodig zijn. om te zorgen dat de economie niet langer in de problemen ja, blijft. Ja, maar dat zei, dat zei vicepremier rook, ook. Hè. Zijn letterlijke woorden: Wij voeden de enorme politieke verantwoordelijkheid. waar dan ja. Knot zo over spreekt. Maar hoort hij dat te doen, Knot? Um, nou, hij, hij maakt zich zorgen over de economie. Uh, ik denk dat hij wel. Uh, ja, toch. Ja, maar, maar dat doen wij allebei. Hoort hij dat te doen als president van de Nederlandse Bank? Hij, op dit moment is hij bezig om de, om de Nederlanders te vertellen... waar denkt hij dat, dat we heen gaan. Hij heeft dus deels een optimistisch verhaal verteld... maar hij is ook voorwaarts aan het wijzen... van waar zitten de hobbels op de weg. En ik denk dat, die, dat de laatste tijd centrale bankdirecteuren veel meer bezig zijn om met de vinger vooruit te wijzen. Met een vooruitzicht van hier gaan we naartoe, dit zijn de risico's, dit zijn de problemen waar we tegenaan lopen. En hij ziet dit als een hobbel. Het had ook bijvoorbeeld kunnen zijn uh, uh, oplopende grondstoffenprijzen in de wereld. Het had ook iets anders kunnen zijn. Nu ziet hij als gevaar uh, de politiek in Nederland. Precies gekoppeld in ieder geval aan die cijfers waar hij hoopvol over is en optimistisch. We gaan het allemaal zien of het allemaal klopt natuurlijk de komende maand. Maar volgens u weet hij van de hoed in de rand. En klopt het wel, dat we op weg zijn naar het afscheid van die recessie. Ik hoop het wel. Erik Bartelsman, hoogleraar Economie en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dank u wel situatie op de Nederlandse wegen. Vooral in het zuiden zijn nu problemen. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat voor Roosteren 12 kilometer fieden. Dat komt door een technische storing. Er is daar één rijstrook dicht. Het gaat om de spitstrook. De andere kant op hetzelfde verhaal. Tussen Sint-Joost en Rooster inmiddels 7 kilometer. En de a 73 is 70, Nijmegen. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij de Roertunnel. En ook daar is een technische storing. Het NOS Radio 1 Journaal. Weet vast wel hoe het nummer heet? Het was van de Dijk. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Urenster, Ella van Dijk gaat volgend jaar voor Boels Dolmans Cycling Team rijden. Nu rijdt de wereldkampioene ploegentijdrit en individuele tijdrit op de, op de weg. Nog voor de Specialized ploeg, Steven het. Goedemiddag. Goedemiddag. Zojuist de persconferentie van Ella van Dijk. We ja. hebben dat nu aangekondigd. Maar waarom gaat ze naar Boels, Dolsmond, Dolma, Boels, Boels Dolmans... Boels Dolmans. Boels Dolmans. Het is nog even wennen. Het is ja. nog een kleine ploeg. Ja, het is inderdaad een, een, een grote verrassing eigenlijk dat zij bij die ploeg juist gaat rijden. De derde Nederlandse ploeg, mag jij gewoon zeggen, in het vrouwenpeloton... Um, Elle van Dijk ja, heeft natuurlijk een prachtig WK achter de rug. Die twee tijdritsuccessen. Ze reed bij een ploeg die ook echt toegespitst was op wat tijdrijden. Goed materiaal, uh, een grote, grote naam om haar heen. En nu gaat ze dus naar dat kleinere ploegje in Nederland, Boels Dolmans toe. Uh, omdat ze daar kansen krijgt, zij wordt daar de grote kopvrouw. Dat is een, een belangrijke reden voor haar geweest. En geld is ook een reden voor haar geweest. Uh, goed, maar ze heeft het zelf ook uitgelegd. Elle van Dijk vertelde op die persconferentie uh, waarom ze haar oude ploeg Specialized heeft laten gaan.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 ja, nou, ik, ik, ik fiets niet om het geld, dat sowieso niet. Maar um, hier wordt zeker uh, mijn, mijn wereldtitel op, uh, wordt heel goed gewaardeerd. En dat was ook bij Specialized wel het geval. Maar uh, goed, uh, ja, er zat wel wat verschil in uiteraard. Um, in ieder geval uh, ja, wordt, dat, wordt dat hier uh, goed gewaardeerd en dat is wel heel prettig natuurlijk. Ja. De Rabobank ploeg, in Nederland de grootste ploeg, de grootste vrouwenploeg. Is daar nog contact mee geweest? Heb je daar gesprekken mee gevoerd? Uh, nee, dit jaar helemaal niet. Nee, afge afgelopen jaren wel, maar dit jaar helemaal niet. En dat was dus absoluut niet in vragen? Nee. Maar ook voor jou zelf niet? Ik bedoel, dat dit is een ploeg waar Marianne Vos natuurlijk al rijdt. Waar je, ja, waar je zeker niet de grote, de grote naam zou zijn. Nee, precies. En dat uh, is ook wel een reden waarom ik... Uh, ik ga nu voor een Nederlands team rijden. Dat vind ik weer heel prettig. En in Nederland zijn er in principe drie grote teams natuurlijk. Uh, Rabobank, uh, Boels Dolmans en dan uh, Skill Argos. Of Argos uh, Shimano, sorry. <laughs> maar uh, ja, bij, uh, bij Rabobank zitten gewoon al heel veel toppers. Dat is gewoon zo. Alle, bijna alle Nederlandse toppers zitten daar. En uh, daarom vind ik het juist wel mooi. Omdat ik dan hier wat meer vrijheid heb. En wat meer kansen kan uh, creëren. Denk. Een nuchtere dame. Deze ja, de ja, ze is heel heeft nuchter, altijd ja. Gelijk. Is dat inderdaad een goede set van haar? Dat ze niet naar de Rabobank ploeg gaat... Vanwege Marianne Vos? Nou ja, goed. Ze kan hier bij deze ploeg kan ze echt de kopvrouw zijn. En de ploeg zal op haar ingesteld zijn. Als ze naar de ploeg van Marianne Vos zou zijn gegaan, wat niet, helemaal niet ter sprake is geweest op dit moment. Andere jaren dus wel, zei ze net, maar niet op dit moment. Ja, dan zou ze uh, ja, toch een beetje de tweede viool gaan spelen. Hoe goed ze ook is. Marianne Vos in de wedstrijden is altijd nog. In de wegwedstrijden is altijd nog. nog beter dan Ellen van Dijk. Dus dan zou ze de tweede viool spelen. Nu kan, kan ze echt in een team terechtkomen. Tot 2016. Want ze heeft tot 2016 getekend. De Olympische Spelen in dat jaar in een team terechtkomen wat helemaal rondom haar gebouwd zal worden. Want je noemde het al een kleine ploeg ja. rondom haar gebouwd. Wat gaan we van Boels Doelmans horen? Uh, nou ja, dat is een beetje de vraag. Bols-Dolmans, um, ik heb nog even het lijstje dus juist bijgepakt... Van de, van de ploegentijdrit op het WK in Florence onlangs. Um, daar werden ze tiende uh, waar Specialized, de ploeg van Ellen van Dijk... toen nog uh, uiteraard won. Dat was een groot verschil. Uh, ze zullen niet volgend jaar in één keer die ploegentijdrit gaan winnen. Dat, dat, daar is die ploeg gewoon niet, teveel, niet genoeg voor veranderd. En dat kan Ellen van Dijk niet in haar, in haar eentje helemaal trekken. Uh, maar ze zullen daar wel meer en meer op ingespeeld uh, raken... Uh, is de bedoeling van Steven Rooks, dat is uh, zeg maar de baas van die ploeg... De bekende Steven Rooks. Dennis Tam is daar trouwens ploegleider. En uh, ook wel interessant, de nummer twee van de Olympische Spelen in 2008 in Londen. Lizzie Armistead, de Britse, die, uh, die rijdt daar ook rond. Die heeft een slecht jaar gehad. Um, zo heeft eigenlijk de hele ploeg een slecht jaar gehad. Um, maar dat moet dus weer de goede kant op gaan. Maar ze doet het niet voor het geld, zijn, ze. Maar als ja, kun je dat... wel wat eisen Tuurlijk, Dat heeft, heeft meegespeeld. Zij, zij werd twee keer wereldkampioen op het WK in Florence. Um, specialized is een ploeg die bekend staat als... Nou, voor een dubbeltje op de eerste rij zitten het is misschien te groot uitgedrukt... maar die wilde niet al te veel geld kwijt zijn aan, aan goede rijders... want dat hadden ze wel, maar voor weinig geld. Zij heeft nu gewoon ijzer gesteld. Ik ben wereldkampioen twee keer. Uh, en Boel Dolmans kon aan die ijzer blijkbaar meer voldoen dan specialist. Boter bij de vis noemen we dat. Precies. Steven Dalenwoud, dankjewel. Hoe is het leven in het Syrische Damascus? We horen het zo van een Nederlandse chocolademaakster. Oké man, goed. Goed werk.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 Het is half zes. het NWS-journaal, Gert Kluk. De Israëlische politie heeft het centrum van Jeruzalem afgesloten... in verband met de begrafenis vanavond van rabbijn Ovadia Jozef... die vandaag op 93-jarige leeftijd overleed. Verwacht wordt dat honderdduizenden mensen de begrafenis bijwonen. Veel politieagenten zijn op de been om de orde te handhaven. Jozef was de leider van de Joden uit Noord-Afrika en de Arabische landen... en gaf hij een stem in de Israëlische politiek. Hij richtte de shas partij op, die vaak een beslissende rol speelde... bij de coalitievorming in Israël.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 Edelsteen woog 299 karaat toen die werd opgegraven in Afrika. daar bleef na het slijpen en polijsten nog 118 karaat van over. En dat zijn hoofdpunten. De weersverwachting, Gert Hiemstra. Ja, het is prachtig herfst weer. Vanavond en vannacht dan is er vrijwel geen wind. En bij opklaringen ontstaat op veel plaatsen weer mist. Morgen vroeg zal het verkeer in de ochtendspits last van kunnen ondervinden. En verder daalt de temperatuur naar zo'n 5 tot 8 graden. Morgen begint de dag mistig, maar in de loop van de ochtend lost de mist op. En vervolgens komt de zon weer tevoorschijn. En opnieuw wordt het aangenaam herfstweer. Temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden. In de middag komt er vanuit het westen bewolking opzetten. In het midden- en oosten blijft de zon de hele middag zichtbaar. De wind waait morgen uit het zuidwesten, het aan naar matig windkracht 3 tot 4.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 De verkeersinformatie bij de AMB Bijnaandsvaan. Nou, flinke problemen in Limburg. Dat heeft te maken met technische storingen. Die op zich los van elkaar staan. Maar wel voor grote vertragingen zorgen op de A2 en de a 370 Voor de rest eh, ja, van het land valt de spits eigenlijk erg mee. Maar in het zuiden dus niet. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Staat tussen Meersen en Roosteren 18 kilometer file. De spitsstrook is dicht. En naar het zuiden tussen Maaspracht en Roosteren 8 kilometer. En ook daar is één rijstrook afgesloten. Dan de A73.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 vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Syrië zijn de inspecteurs van de Verenigde Naties waarschijnlijk begonnen met het ontmantelen van de chemische wapens daar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, noemt dat een goed begin. Hij bedankt Rusland en Syrië voor de samenwerking en mogelijk komt er volgende maand een vredesconferentie over Syrië. In Syrië, in de hoofdstad Damascus. de Nederlandse Nicole Wouters. Mevrouw Wouters, goedemiddag. Merkt u iets van die ontspanning op diplomatiek gebied in uw Dagelijks leven. Ja, wij, uh, wij zijn hier ook uh, opgelucht en uh, hebben er ook weer zin in. Het is een, uh, een dreiging geweest die, uh, die er wel even in heeft gehakt. En het maakte echt wel dat het een piek bereikte. Maar hij is met de zisser afgelopen en mensen hebben er weer zin in. Je kunt het zien, mensen die gaan weer meer de straat op. Uh, de warenhuizen die weer volstromen. En zelf ook. Ik, uh, ik moet me nog zelf wel een beetje opkrikken. Maar ik heb de inspiratie om weer te beginnen, dus wat? met een paar dagen gaan we weer aan het werk. En wat gaat u doen de komende dagen als u weer aan het werk gaat? Choconaatjes maken. Ik heb nu een, een chocoladelep, maar wij maken weer uh, lekkere chocola. En uh, we hebben een goede afzet. Want u had een chocoladefabriek die door de opstandelingen in, uh, in zijn genomen, die ook vermild zijn. Eigenlijk had u weinig meer. Ja, we waren alles, uh, alles kwijtgeraakt en wij hebben een jaar lang ook uh, geen inkomen meer gehad. De fabriek was weg en daardoor moesten, de moesten we de winkel sluiten. En, uh, maar wij hebben geluk gehad dat hij begin dit jaar weer uh, iets op konden starten. Want Wat zijn met name de gesprekken die u voert met uw klanten, met de mensen om u heen? Want het is vooralsnog een eindeloze situatie waarin het land uh, zich bevindt. Ja, het is wel een ommekeer, hè? Nu, uh, we weten dat het leger nog heel hard aan de grond bezig is, maar dat moet ook wel. Gisteren bij mij twee straten verderop, een uh, jonge jongen op een motorbike die zichzelf heeft opgeblazen. En dat zijn nog best wel uh, gevaarlijke dingen, en we zijn er nog niet. Het is een schitterend mooi land, het is fijn om te wonen en het was veilig en dat wil, het, dat wil iedereen terug. Het is zo moeilijk om als buitenstaander een, een beeld te krijgen van wat u zegt, de Rus moet terugkeren in een land wat al meer dan een paar jaar in een, in een hevige burgeroorlog is verwikkeld geraakt. Kunt u zich dat voorstellen? Het is een terrorisme en dat is, uh, daar zit helemaal niemand op te wachten. Dit wil echt niemand meemaken. Het is, een, het is geen oorlog, het is een madness. Het is een gekke huis. Wat is op dit moment de grootste dreiging? Is het de dreiging voor, in, voor uw situatie? De dreiging van de opstandelingen die al heel lang bezig zijn... ook heel dicht en in de buurt komen bij u in Damascus, Of is het het ingrijpen van uh, buitenlandse mogendheden? Het um, ja, is, is geen makkelijke vraag. Uh, van buitenaf uh, die dreiging die er was... Maar dan is het niet alleen serie, hè? dan betrek je een hele wereld erbij. Ik bedoel, dat, dat is een derde wereldoorlog en die is uh, groter dan wij dat te kunnen bedenken. En met alle gevolgen van die. Ik denk dat het gevaar veel, uh, veel meer ligt bij de rebellen die uh, roekeloze stad in. in uh, uh, of die kanonnen werpen in de stad en je weet niet waar het uh, terecht komt. Ja, en dat gevaar blijft dagelijks zichtbaar en voelbaar. Wat is u, als u straks uw chocoladewinkel sluit aan het eind van de dag... wat is voor u dan een goede dag aan de 2013 in Syrië, in Damascus. Ja, dat je wel je dag hebt door kunnen brengen met iets wat je leuk vindt om te doen, sowieso. En uh, als je je dag kunt afsluiten, dat je ja, toch weer wat verdiend hebt... en weer iets hebt kunnen doen voor een ander... Ik denk dat het niet mooier is. Nicole Waters, ik dank u voor het verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Terug naar Nederland. Het land loopt achter als het gaat om groene innovatie. Volgens het Planbureau voor de leefomgeving is ons land daardoor weinig toekomstbestendig. Paul Schuring kan daarover meepraten. Voor zijn bedrijf, ZEPNOU, is hij op zoek naar Nederlandse duurzame initiatieven. Verslaggever Martijn van der Zonde ging bij hem langs. Dan hebben we hier een, een zaklantaren. En die krijgt uh, zijn stroom uh, door midden van een uh, elektrische spoel die door een magneet uh, geschoven wordt. Door de beweging uh, van de magneet uh, uh, wekt hij zijn eigen energie op en geeft hij zelf licht. En dat is een Nederlandse, Nederlandse uitvinding? Ja, dit is een, uh, een Nederlandse uitvinding. Puur basiskundes uh, uh, elektrotechniek. Een zwart kastje is ook een zaklamp of zo? Ja, dit is ook een, een zaklamp. En deze kun je door middel van het draaien, kun je de energie opwekken. Tafel zie je nog veel meer dingen staan. Dit komt allemaal van, van kleine bedrijfjes in Nederland. Ja, klopt. Dit zijn uh, allemaal uh, Nederlandse uitvindingen. Het zijn eigenlijk gewoon uh, allemaal uh, kleine en slimme combinaties van, uh, van, van duurzame technieken. Uh, Zonnepaneel, dynamoachtige dingen, brandstofcel die uh, eigenlijk gecombineerd zijn in kleine dagelijkse apparaatjes. Hebben we eigenlijk wel genoeg ideeën, groene ideeën in Nederland? Ja, dat geloof ik zeker. Er zijn ideeën genoeg. Het zijn vaak wel heel kleine ideeën. Maar uh, kleine ideeën kunnen juist groot worden. Uh, maar je moet ze wel aandacht geven. Het gaat niet vanzelf. Je moet uh, er veel tijd in stoppen, je moet er geld in stoppen. En je moet heel volhardend zijn. Dat is inderdaad het probleem wat nu ook het planbureau zegt van... Ja, het, het stokt. De ideeën zijn er wel, maar ze komen niet goed genoeg ten, tot uitvoer. Ja, klopt. Doordat je niet altijd makkelijk aan geld komt, is dat al een, een, een grote belemmering. Maar aan de andere kant, ook ja, veranderende regelgeving en dergelijke ja, werken niet stimulerend. Uit het rapport dat vandaag is verschenen, of het advies, daarin wordt ook gezegd, bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken, ja, die doen het stukken beter dan dat wij dat doen. Heb je daar een verklaring voor? Uh, ja, ik heb er wel een zienswijze op. Ik, uh, ik denk dat uh, in Nederland uh, te veel uh, het energiebeleid uh, bepaald wordt echt door de regering zelf. En uh, wat je toch elke keer ziet is op het moment dat er weer een andere regering, een andere minister komt. Uh, die wil toch graag zijn stempel op het beleid drukken. Uh, en uh, wil daardoor graag uh, net even dingen iets anders organiseren dan uh, voorheen. Um, met name bij de grotere projecten. Die hebben toch een lange aanlooptijd uh, nodig. Praat je echt over uh, zo uh, uh, tot wel tien en soms wel dertig jaar. Um, ja, je kan natuurlijk niet hebben dat je al uh, vijf jaar of vier jaar met een project bezig bent. En dat in één keer dan uh, door wijziging van het beleid uh, je hele ontwikkeling uh, stop wordt gezet. Er wordt teveel gezicht zacht in die politiek. Ja. Correct. En dat, is gewoon, uh, ja, dat, dat, dat, dat helpt niet mee. Um, en uh, met name ook uh, financiers uh, die kijken, daar, uh, um, die kijken daar heel kritisch na. Um, sterker nog, als je met een businessplan komt... waar, uh, waar eigenlijk een subsidiecomponent is, uh, in zit... dan gaat er een streep doorheen. Het uh, is te onzeker om daarop te investeren. Um, ja, en dan uh, is het gewoon toch lastig om, om aan grote bedragen van kapitaal te komen. Op zoek naar Nederlandse initiatieven. Pas Schuring was dat in gesprek met Martijn van der Zanden. Meteen door naar Wijnands Waar bij de AWB. Problemen in het zuiden van Nederland, ja, Flinke verkeersproblemen in Limburg. Technische storingen hinderen daar het verkeer volop op de A2 en de A73. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Nu 21 kilometer file tussen Maastricht en Roosteren. De spitsstrook blijft dicht. En ook aan de andere kant staat een rood kruis boven die extra strook. En dat veroorzaakt naar het zuiden 8 kilometer file. Het toeval wil helaas ook dat er problemen zijn op een eventuele uitwijkroute De A73, Maastricht, uh, nee, moet ik moet zeggen uh, Roormond, die is in beide richtingen dicht bij Roermond. Ook daar hebben ze te kampen met een technische storing, want de camera's kunnen daar tijdelijk niet bediend worden. In de ochtend- en avondspits het NOS Radio 1-journaal. De gemeente Amsterdam begint een onafhankelijk bureau dat de kwaliteit van de basisscholen in de stad gaat bevorderen. De stichting Beter Primair Onderwijs Amsterdam, zo gaat het heten. En experts van dat bureau gaan vanaf januari ruim 200 basisscholen in de hoofdstad bezoeken en beoordelen. De expert fungeert als critical friend van de school. School die de school zal wijzen op verbeterpunten. Pieter Hilhorst, goedemiddag. Goedemiddag. Onderwijswethouder in Amsterdam. Wat is dat een critical friend? Nou, dat is eigenlijk een blik van buiten die je helpt om te zorgen... dat het onderwijs op jouw school beter is. De afgelopen jaren hebben we in Amsterdam enorme slag gemaakt... omdat we een aantal jaren geleden hadden we nog 33 zwakke scholen. Dat is teruggebracht tot vijf. Dat betekent dat duizenden kinderen gewoon beter onderwijs krijgen in Amsterdam. En die kennis en expertise die we gebruikt hebben... die willen we eigenlijk niet verliezen, maar inzetten... om te zorgen dat scholen nu die nu voldoende scoren ook goed worden. En daarna van goed naar excellent gaan. Dat is een plan. En daar heb je dan een critical friend voor nodig. Die komt dan in het klaslokaal om te kijken wat er goed gaat en wat beter kan. Of wat slecht gaat en niet slecht door te gaan. Precies. Het is iemand die gewoon gaat kijken. En het is ook heel bijzonder als je meegaat met zo'n zo eh, onderwijsexpert. Omdat die eigenlijk gaat kijken en gewoon een docent helpt om beter les te geven. Om minder politieagent te zijn en meer tijd over te hebben om les te geven. En daar moet je de manier waarop je les geeft anders organiseren. En daar helpen ze bij. Maar zit je docenten dan niet enorm op de nek door... Eh... Ja, echt in lokaal te gaan en inspectie op inspectie te stapelen. Het, is het gekke is dat docenten vaak in eerste instantie denken... oh jee, nou word ik beoordeeld. Ja. En dan pas in tweede instantie denken van wacht eens even... dit helpt mij om beter te worden in mijn vak. Want dit helpt mij die om beter te dat worden dat om uh, dingen over te brengen voor ja, kinderen. Hoe, hoe overtuig je docenten dat dat inderdaad de intentie is? Nou, dat is eigenlijk wat we afgelopen jaar al hebben gedaan. Omdat we al begonnen zijn met die kwaliteitsprong in Amsterdam. Met zwakke zijn scholen. Heel, met, zwakke... met zwakke scholen, alleen nu willen we dat eigenlijk voor alle scholen doen omdat we niet alleen maar willen kijken naar plekken waar het onderwijs zwak was. Maar nu is het zo dat op een school waar bijvoorbeeld de onderwijsinspectie zegt het is voldoende, dat dat dan wordt gedacht van nou ja oké, okay, dat is voldoende, klaar. Hm, maar en wat wij willen daar, doen. Gaat u daar dan niet mee op de stoel van de onderwijsinspectie zitten? Nou, de onderwijsinspectie behoudt zijn rol. Maar wij willen eigenlijk niet genoegen nemen met het oordeel van de inspectie die zegt het is voldoende. Omdat als zo'n onderwijsexpert in de klas komt kijken dan ziet hij nog verbeteringen die mogelijk zijn. En door dat te vertellen aan de schoolbesturen... en aan de docenten en aan de schooldirecteuren... kunnen zij plannen maken om het onderwijs nog beter te maken... waardoor uiteindelijk kinderen in Amsterdam gewoon beter onderwijs krijgen. Maar zegt u daarmee ook dat de onderwijsinspectie uh, haar werk niet goed genoeg doet? Nee, ik zeg dat uh, wat de onderwijsinspectie doet, dat is één ding. Alleen dat in de praktijk blijkt dat als de onderwijsinspectie zegt dat het is voldoende is dat daarmee vaak ook de kous af is... en dat er dan nog heel veel verbeteringen mogelijk zijn. En dat willen wij realiseren in Amsterdam. En dat kan niet door middel van de onderwijsinspectie zelf? Dat kan, dat kan wij vullen dat aan. Dus we, het is niet dat wij in plaats van de onderwijsinspectie komen. We doen het gewoon naast elkaar. En op die manier versterken we elkaar. Ja, dat kost natuurlijk ook extra geld, hè? Dat kost extra geld. Dat betekent dat we dat voor 75 betaald worden door de gemeente... en voor een kwart door de schoolbesturen. En de reden waarom wij dat gerechtvaardig vinden om daar geld aan te besteden... is dus omdat we afgelopen jaren heel veel geld hebben gestoken... in de verbetering van de kwaliteit. En we willen die verbetering van de kwaliteit vasthouden. Sterker nog, we willen een volgende stap vooruit zetten 430.000 euro per jaar in totaal. Dat klopt. Dat geld is er. Dat geld is er. En dat is ook heel goed besteed... als je weet dat je daarmee duizenden kinderen beter onderwijs geeft... en duizenden kinderen de kans geeft om het beste uit zichzelf te halen... en daardoor uiteindelijk ook gewoon beter terechtkomen in de wereld. Lijkt mij goed besteed. Lijkt me zeker goed besteed. Maar dan zullen toch veel mensen uh, waarschijnlijk zeggen... heb je hier toch weer een extra laag aan inspectie aan controle... terwijl je de inspectie van boven hebt. Een school zou zelf ook moeten kunnen constateren... waar een docent het nog beter zou kunnen doen. Is dit misschien het creëren van een nieuwe laag? Een nieuwe, nieuwe, nieuwe uh, managementlaag... die uh, dan, als het misschien goed besteed geld is in uw ogen... misschien toch overbodig zou kunnen zijn? Interesseert me eigenlijk niet zo heel erg. Als het onderwijs beter wordt, vind ik het goed besteed. Niet op een andere manier, die vier ton? Ja, als het op een andere manier kan, kan het ook goed. Maar dit hebben we laten zien de afgelopen jaren, dat het werkt. Dat docenten er blij mee zijn met de, het commentaar... wat ze krijgen van de onderwijsexperts. Dat ze er ook beter van worden. En dat, dat, die ervaring willen we nu gebruiken om een volgende stap te zetten. Om dat te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen... van deze kennis gebruik kunnen maken. Ja, nog één ding. Wat grappig dat dit nieuws komt... terwijl Rotterdam vorige week bekend maakte... om een superschool te gaan maken. Heeft het een iets met het ander te maken? Nee. Stond toeval? Dat stond toeval. Of gaat Amsterdam het beter doen. Ja, Amsterdam gaat het zo proberen zo goed mogelijk te doen. We gaan het controleren komend jaar. Uh, de stichting Beter primair onderwijs. Critical Friends in de klaslokalen voor beter onderwijs. Onderwijswethouder van Amsterdam Pieter Hilhorst. Dank u wel. Het op Twitter. Leven zonder klinkende munt, leven zonder knisperende bankbiljetten... leven met je pinpas en niks anders dan je pinpas. Dat is deze week mijn motto. Vanochtend heb ik mijn portemonnee ingeleverd bij mijn jongste zoon... En ga ik deze week de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de pinpas onderzoeken. Op nms.nl, deze week een dagelijks weblog hierover. En natuurlijk ook reacties via Twitter van bijvoorbeeld Sabrina Brandt. Die laat weten, er zijn nog steeds plekken waar je niet kan pinnen. Daarom dus cash. En Tom Etty twittert, ik wil niet zonder cash. Anoniem betalen is me de moeite meer dan waard. Jan-Nemieke Zandé, goedemiddag. Goedemiddag. Ik bent van betaalvereniging NL, Spreek namens de campagne Pinnen Ja Graag... die deze week natuurlijk ook van start is gegaan. Een actie die vooral wordt gevoerd voor winkeliers, voor het bedrijfsleven. Waarom? Omdat uh, uh, pinnen voor de winkeliers uh, niet alleen uh, goedkoper is dan een contante betaling, maar het is met name een stuk veiliger. Wat uh, maakt het veiliger? Het maakt het veiliger doordat de winkeliers minder contant geld in kas hebben... Uh, ...worden zijn minder interessant voor het boevengilden? En uh, winkeliers willen natuurlijk niet overvallen worden... ...want het brengt een hoop ellende uh, met zich mee voor uh, de winkeleer zelf en ook voor het personeel. Wat is het voordeel voor de consument? Het uh, is natuurlijk gemakkelijk en snel uh, binnen. En je hebt natuurlijk altijd uh, je portemonnee uh, bij de hand. Hij hoeft niet meer met de zware portemonnee uh, over straat te lopen. Want ook voor de consument is het natuurlijk niet veilig om met veel geld, veel contant geld over straat te lopen. Ja, toch zijn er wat mensen die hun bedenkingen hebben. Ik uh, zie op Twitter bijvoorbeeld Arie Ruiter, die zegt... ik heb altijd contant geld op zak, want als er een pinstoring is... wil ik toch boodschappen kunnen doen. Heeft hij een punt? Uh, ja, zei je dat er storingen zeer beperkt voorkomen in Nederland... maar elke storing is er natuurlijk één te veel. Je zult er maar net uh, mee te maken? Hebben? Je zult er maar net mee te maken, dan is het uiteraard heel vervelend. Uh, dat uh, kan ik niet ontkennen. Maar wat, wat, wat, waarom zouden we dan mensen ontmoedigen om... Liever te gaan pinnen dan cash bij te hebben. Want dat is een wezen wat je doet met zo'n campagne. Ja, nou, dat heeft te maken met uh, wat ik zojuist al aangaf. Dat het een stuk veiliger is uh, voor de ondernemer, maar ook voor de consument. Om met zo min mogelijk contant geld over straat te lopen. Uh, en het is ook een, een stuk gemakkelijker. En voor de winkelier is zelfs een pinbetaling. Uh, zelfs bij de kleinere betalingen en in de kleinere winkels, zoals het midden- en kleinbedrijf. is het inmiddels goedkoper om uh, een uh, pinbetaling te doen dan als je met contant geld betaalt. Oh, daar wil ik graag wat meer over horen. Want vanmorgen begon ik dan met mijn week uh, zonder, uh, zonder cash op zak. En dan kwam ik bij de bakker. En uh, daar merkte ik dat ze een tijdje geleden... 10 cent extra in rekening hadden gebracht voor bedragen onder de 5 euro. Ja, dat hebben we een hele tijd gezien natuurlijk in Nederland. Dat ze dat deden voor de uh, kleinere betalingen. Um, maar inmiddels is uh, in, uh, op slechts 2% van alle locaties waar een betaalautomaat staat, is dat bordje verdwenen. Ja, maar en dat mag heeft, dat? Mag je dat zomaar doen? Dat, dat mag een winkelier doen, uh, dat kunnen wij niet tegenhouden. Want zei de bakker, uh, voor een croissantje van 2,30 euro, dan moeten wij per transactie ook weer geld betalen. En dat rekenen we liever door aan de consument. Dat is ook niet erg vriendelijk hè, voor de consument. Nee, maar wat de bakker zich ook moet realiseren, dat een, uh, een contante transactie gemiddeld uh, zo'n 24 cent kost. En een pintransactie zo'n 21 cent. Dus ook voor het contante geld: uh, dat is niet kosteloos. Ja, voor de winkelier, voor het ondernemer, maar voor de klant niet. Voor de, voor de klant niet, uh, maar voor de klant is het ook fijn als hij alleen maar met zijn pinpas over straat kan. Maar het gaat er om de klant als die met cash goedkoper kan zijn dan met, uh, met pinnen. Waarom zou die dan een pin gebruiken? Maar nogmaals, je ziet die bordjes, hè, zie je bijna nergens meer. We hebben uh, ruim 300.000 betaalautomaten in Nederland staan. En op slechts 2% van de locatie in Nederland uh, kom je nog wel eens een bordje tegen. Maar dat neemt echt heel snel af. Want hoeveel verdient een bank aan één enkele pintransactie? Hoeveel een bank aan dat kan ik u niet zeggen, dat weet ik niet. Uh, uh, dat zouden we aan de banken moeten vragen. En Daar kan winkel... ik geen uitspraak over. Goed, wat betaalt een winkelier per transactie, per pin? Een, uh, een, een pintransactie, dat kost ongeveer 21 cent per transactie. Toch. En dat is inclusief afschrijving van de apparatuur, maar ook de tijd die ermee gemoeid is, et cetera. Hmm. Maar een contante betaling kost gemiddeld zo'n 24 cent per transactie. Voor de winkelier, even onderstrepen. Ja, is het is nou denkbaar, een samenleving zonder cash... Helemaal zonder cash, dat, uh, dat, dat verwacht ik niet uh, dat dat gaat lukken. Maar minder cash, dat is wel van belang. We denken vaak dat we in Nederland met z'n allen uh, eigenlijk alles al pinnen. Nou, als je kijkt naar het aantal uh, transacties, dan uh, gebeurt er nog meer dan de helft uh, met contant. En dat kan uh, een stuk minder, zodat het voor de winkelier ook uh, beter wordt dat er minder geld in kas is. Wat is een haalbaar streef als we kijken naar die percentages? Uh, ik denk dat we uh, zouden moeten zorgen dat we uh, nog zeker uh, 20, 30 procent uh, van contante betalingen op kunnen schuiven naar het winnen. Ja. Kunnen we het eigenlijk zelf? Leven zonder munten en biljetten? Ik probeer het zoveel mogelijk. Ja. En wanneer lukt het niet? Eh. Uh, uh. Uh, Bijvoorbeeld uh, uh, op het moment dat je uh, een collectant moet betalen. Daar zie, je nog wel, daar zie je inmiddels al wel een aantal collectanten die ook met een pinautomaat langs de deur gaan. Maar dan is het vaak nog contant. En het zakgeld van mijn zoontje, die willen het graag uh, in klinkende munt. En zo hoort Janne bikes over de campagne Pinnen. Ja, graag. Ik dank u hartelijk. En reacties van uw luisteraar hoor ik ook graag... via mijn Twitter-account Apenstaat Overdiek... of via dat weblog dat ik deze week elke dag bijhoud... op basis van mijn ervaringen. Een week zonder cash. Je weet waar u het kunt vinden. NOS.nl Het NOS Radio N-journaal overzicht Met Juris Stubenitski. Malala, hoe is het met het meisje dat vorig jaar... door de Taliban bijna werd gedood... omdat ze opkwam voor de rechten van meisjes? Inmiddels goed. De BBC heeft haar gesproken en een portret van haar gemaakt. Ook een beetje met het oog op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede volgende week. Maar Lala wordt genoemd als kanshebber. Een pater uit Maarsen is door kardinaal Eijk voor een jaar uit zijn ambt gezet. Bij het heffen van de hostie op Witte Donderdag vergat de pater de woorden... want dit is mijn lichaam uit te spreken. En dat komt er duur te staan. Belachelijk, zegt de broer van de pater tegen RTV Utrecht. Er lopen zoveel priesters rond die met kinderen wat gedaan hebben... die gewoon nog in een hand rondlopen waar nooit wat mee gebeurd is... En dan vind ik voor iemand die een verkeerd gebed gedaan heeft... dat gaat mij als broer te ver. Dan voetbal. De vraag of de positie van trainer John van den Brom ter discussie staat... na vier verloren wedstrijden... schiet de Nederlandse trainer even in het verkeerde keelgat. Vooral als die vraag voor de tweede keer wordt gesteld... door een verslaggever van Sportsa. Dus je staat niet ter discussie? Ben je doof? Nee, maar ik vraag het wel. Ja, maar het is twee keer dezelfde vraag. Moet ik het nog een keer uitleggen, of niet? Nee, maar nu reageert u agressief. Ik vraag. Ja, omdat jij je... stomme vraag stelt, dan reageer ik agressief. Oké, okay, inmiddels gaat het weer wat beter. Want na de persconferentie maakte de clublijnen bekend dat er nog genoeg vertrouwen is in trainer Van den Brom. Een heel bijzondere voetbalwedstrijd in Londen, in de achtertuin van Buckingham Palace, tussen de twee oudste teams van Groot-Brittannië. Prins William organiseerde de wedstrijd omdat hij wil laten zien dat het Britse voetbal al 150 jaar mensen bij elkaar brengt. I believe over its 150 years. William waarschuwde de voetballers geen bal door de ruit van het paleis te schieten. Anders moesten ze zich verantwoorden bij zijn oma, bij de koningin. De film Gravity maakt volgens The Guardian buitenaards veel winst. 55 miljoen dollar in het eerste weekend in de VS. Een record voor een film die in oktober is uitgebracht. En in de film spelen George Clooney en Sandra Bullock... twee astronauten die een ongeluk krijgen in de ruimte. recensenten zijn lyrisch... It is one of the most incredible, intense, gut-wrenching experiences I've ever had in a cinema wow. in my entire life. Dan nog een primeurtje van de Russische website Live News over klokkenluider Edward Snowden. Voor het eerst is er een foto van hem gemaakt sinds hij tijdelijk asiel heeft in Rusland. Hij heeft een baardje, een zonnebril in zijn haar en hij duwt een boodschappenwagentje vooruit. Foto is gemaakt in Moskou. Live News is de naam van deze website in Rusland. Jury, dankjewel.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 Rabobank. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouwen van de ABS Autoherstel. De Rabobank is verkozen tot beste private bank door Incompany 100, het onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid. Samen sterken, Rabobank.